Put met er NOS Journaal. Deze maand werd er twee keer zoveel windenergie opgewekt als in februari vorig jaar, melden de energiebedrijven. Dat kwam door het stormachtige weer. Daardoor daalden de prijzen en verdienden energiebedrijven er nauwelijks aan. Soms was er zoveel energie dat afnemers geld toekregen. De consument merkt nauwelijks iets van de lage prijs omdat er op energie veel belasting zit. Eneco zette drie keer windmolens stil vanwege de veiligheid, maar ook vanwege de extreem lage prijzen. Ah. Het RIVM komt vandaag met de uitslag van de coronatest van het Amsterdamse gezin van wie de moeder besmet bleek. Mogelijk zijn haar partner en drie kinderen ook geïnfecteerd. In Amsterdam en in Diemen, waar de vrouw in quarantaine zit, worden geen extra maatregelen genomen. Wel zijn de ouders van klasgenoten van de kinderen gewaarschuwd. In Zuid-Korea, dat na China het land is met de meeste coronabesmettingen... zijn gisteren bijna 600 nieuwe gevallen bijgekomen. Het hoogste dagtotaal tot nu toe. In het land zijn nu meer dan 2900 mensen besmet. De Belastingdienst heeft bijna twintig jaar lang een lijst met mogelijke fraudeurs gebruikt waar alles van alles mis mee was. Trouwen en RTL melden dat er 180.000 mensen op stonden, terwijl helemaal niet duidelijk was of ze ook echt fraude hadden gepleegd. Volgens deskundigen was het overzicht in strijd met de privacywet. Sinds afgelopen donderdag wordt de lijst niet meer gebruikt. Racisme is diep verankerd in de voetbalcultuur. 17 voetballers, trainers en officials, onder wie André Onana en Janice van der Zande, vertellen in NRC over oerwoudgeluiden en scheldpartijen. Volgens hen is de KNVB een veel te witte organisatie en is zwijgen nog altijd de norm. Het weer, eerst nog wat zon, vanmiddag stevige regenbuien en windstoten. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeers. De verkeerspijn verkeers... verkeers... bij de ANWB...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 Yes! Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Tweede is in het radiprogramma. En eerst maar eens even een plaatje daarna. deze plaat. Wat gebeurt er door de jaren heen? Het is vandaag 29 februari. En ook de verjaardag ziet het eraan te komen. We eerst even toeboor, Toedoor Cinema Club. Valse Alarm is de laatste studeren. And Once was een hele mooie single. on your tongue. Anyway, to grow. We maken toch een mooie muziek. tour door Cinema Club. En dit is van het laatste album. En dat heet ook alweer Vals Alarm. Ja, ja, ik zoek ze er gewoon wel op uit. Vals Alarm, ja. Nu kunnen we wel paniekerig doen in de media. Maar het lukt gewoon niet om de Nederlander, die zo nuchter is, om, daar om die gek te maken. Gewoon. Het is Tweede Groot in het Radio programma. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, en wat jij was, het is schrikkeljaar En het is vandaag uh, 29 februari. Dat gebeurt maar één keer in de vier jaar. Hè? Ja, uiteraard. En ja. uh, wat, je weet vast de theorie erachter over. Nou toe. ja, wat zo leuk is... Uh, ik heb hier uit, het van het Blad Kijk... had het toen een tijd gedaan. Maar je had eerst de Juliaanse kalender... en die berekende dus de schrikkeljaar verkeerd. En uh, uh, dus daarna... is paus Gregorius 13e, uh, 13e. Ja, 13e. Ja. ja, maar uh, ja, dat, dat, die gebruikt dus een nauwkeurige regel... voor het berekenen van het schrikkeljaar. Maar wist je trouwens dat schrikken... dat betekent helemaal niet schrikken van... Oh, weet je hoor, oh, maar nee. dat betekent... Uh, vroeger betekende het in, uh, in het oud-Nederland... Uh, dat uh, met grote passen lopen of springen. En dat is dus ook wat gebeurt in een schrikkeljaar. Dat een schrikkeldag nemen een sprong om de kalenderjaar... overeen te laten komen met het astronomische jaar. En uh, wat ook nog zo is, een jaar heeft dus 365,2421875 dagen nodig. Dus je hebt ook één keer in de zoveel jaren... heb je dan een schrikkelseconde... Ja, ja. om dat dan uh, ook weer uh, extra goed te laten doen ja, dus, uh, Ik vind het wel leuk. Ik heb het, het gaat, uh, even gedeeld op Facebook. Want het de, is, uh, de aarde draait ook wat trager, geloof ik. Hè? Daar moet je ook nog een reken mee houden. Nou, van. het is nog niet zo dat we straks de schrikeldag af kunnen schaffen. Nee, ze want, dan zijn de mensen nooit meer jarig. Nee, nee dat is we, waar. We, er zijn wel hele je leuke blijft... nieuwtjes over. Want er was ook dat een dame en die had dus... Uh, uh, haar zus was ook op de 29 februari vier jaar later geboren. Yeah. Hey. Ja, Dat is toch wel... Uh, nou, uh, Daar zit er iets achter. What are the odds, hè? Daar zit iets achter. Ja. Nou, over het schrikkeljaar. In 1980 een pand in de Voldelstraat in Amsterdam wordt ontruimd. En daarna weer gekraakt. Dat waren flinke, heftige uh, krakersrellen. En uiteindelijk uh, waren er minder, meer rellen. Het begon in 1975. Er waren gewoon te kort woningen. En er moesten gewoon al die oude die leeg stonden. Wachten op iets. Die werden gewoon gekraakt. En in 1979 weer een krakers uh, uh, actief. En in 1980 verschillende momenten dat er gekraakt werd, echt dat je denkt van... Na een vergeefse oh, poging van ja. de politie om het gekraakte pand te ontruimen... waarbij veel agenten gewond waren geraakt... hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen. Echt, 52 53 gewonden bij de politie. Echt, ze hadden zoveel krakers opgetrommeld om uh, ja, barricades op te richten. Uh, uh, dat uh, dat eigenlijk uh, een ponservoertuig nodig was om daar overheen te rijden. Als je die beelden ook ziet op YouTube, dat moet je maar eens doen... als je even niks te doen hebt, dan zie je gewoon echt... Is het Nederland? Het lijkt wel een oorlogsgebied. Is het Dublin of zo? Of is het Syrië? Nou, dat is echt bizar om te zien. En uiteindelijk, natuurlijk, uh, veel later in dat jaar, op 30 oktober, uh, april, daar was het natuurlijk de Kroning. En toen waren de Krakers helemaal woest. Dus daar is ook geen Kroning zonder woning. Geen woning, ge geen, woning geen Kroning. Ja, ik, ik, ik werkte toen in de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam. Maar toen ja? kon ik inderdaad bepaalde straten kon ik dus niet in. Nee. Dus dat was toch wel uh, bijzonder. De laatste krakenzellen heb ik gezien in 2010. Toen waren ze ook fanatiek bezig om dingen te ontruimen. En uh, nou, af en toe gebeurde het nog wel eens. Je hebt nu ook nu heel vaak van die instellingen die zorgen dat er anti-kraak in een pand terechtkomen. Ja. Dat is beter. Goed, in, nou. de, in 2012 legde Catharine de Bolle uh, als eerste vrouw ooit de eet af als hoofd van de federale politie van België. En het leuke is gewoon dat zij nu inmiddels hoofd is van Europol. Dus, is dus, dus zes jaar lang is ze dus dan commissaris-generaal geweest van de Belgische federale politie. En korpschef van de politiezone Ninove Van 2001 tot 2012. Maar nu is ze dus echt uh, uh, hoofd van Europol. Nou, dan ben je wel wat is fout. Dat vind ik wel stoer. Ja, dus zeker denk. daarom wilde ik het wel even noemen. 1940, de film Gone by the Wind. Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of the The screen has never known a love story to compare with this. When Red Butler meets Scarlett O'Hara. I love you more than I've ever loved any woman. Oh, dit waren and tijden. You, 1940 Gone with the Wind met onder andere natuurlijk Clark Gable en Leslie Liz Howell die daarin speelde. Het ging over een plantage, Tara. Dat was bedacht natuurlijk in Georgia. En uh, goed, het ging ook over de Amerikaanse burgeroorlog. Het ging over Scarlett O'Hara. En nou goed, uiteindelijk een liefdesroman. En Scarlett O'Hara was natuurlijk ook een hele dwarse dame. En uiteindelijk uh, is er een stukje tekst in die film... Uh, uh, erin gelaten. En ze wilde eigenlijk dat het eruit ging. Dat ging om, om dit. Frankly, my dear, I don't give a damn. I don't give a damn. Dat was eigenlijk oh, in die ja. tijd... Oh, dat kon niet. Dumb. Maar de regisseur, die had zo... Dat laat ik erin. Dat is, dat is gewoon lekker op dwars. Dat en hoort erin. Dan krijg je erin. natuurlijk een slecht nieuws erover. En dan gaat iedereen naar die film. En daarom al die Oscars. Ja, Achten, zeker. Acht Oscars. En wat het leuke was, vond ik wel, met deze film... dat Hattie McDaniel ja. speelde er ook in. En die had haar eerste Oscar... nou ja, de enige waarschijnlijk gewonnen... Maar zij was de eerste zwarte ja. uh, uh, Afro-Amerikaanse die daar dus uh, een Oscar won. Zeker. En, su succesvol... en het heeft heel lang geduurd voor de tweede kwam. En dat was Halle Berry volgens mij. Nee, het schijnt al eerder geweest. Toch dan. wel? Maar... Halle Berry deed er heel dramatisch over, maar het was al veel eerder. Dat okay. was toen heel grappig. Dat was toen best wel een dingetje ook, dat Halle Berry zo heel dramatisch deed. Terwijl iemand anders zegt van, maar volgens mij is het ook al eens eerder geweest. Maar toen werd dat van Halle Berry helemaal van de... Van de, van de Kata verveegt gewoon. Goed, uh, verder ook nog, het is de succes, succesvolste film aller tijden. En ik zit even te uitrekenen hoeveel geld dat is. Het is, ja, 4 miljard 31.500.000 heeft het opgebracht, geloof ik, deze film, door de jaren heen. In die tijd. Ja, alles bij elkaar. Dus echt, door, door blijven rekenen tot nu. Nou, dat is het meeste van ooit wat opgebracht is van een film. Goed, het ging over The Gone With the Winds. Uh, en dan zeggen wij altijd nog even. Frankly, my dear, I don't give a damn. Nee, klopt. Nee. Hij is er niet meer. Nooit nee, nog meer. Ja. Nee, dus, ik zit ook nog even te kijken, want je had toch dat 1712, en dat in Zweden, dat er een schrikkeljaar was en dat er ook een 30e februari was. Ja. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar ze had het ook over de, over de sacro-Bosco-methode. En dat was eigenlijk zo, dat, het was eigenlijk in eerste instantie dat augustus uh, ook 30 dagen had, maar eigenlijk was dat niet de bedoeling. Want uh, keizer Julius die had 31 dagen. En daarom moest augustus ook 31 dagen hebben. En daarom is toen de 30e februari weggehaald. Oké. Okay. Dat is het verhaal. Maar het is niet helemaal zeker dat het waar is. Maar ik vind het wel een leuk idee. Oké, okay, Dat die keizers dan denken: wat heeft keizer Julius uh, 31 dagen. de, de maand die naar hem genoemd is. En mijn naam Augustus. Waarom heb ik maar 30 dagen? En dan hebben ze gewoon even februari afgehaald. En die hebben ze dan. Uh, maar uh, dat is niet helemaal zeker. Maar dat, dat, dat, dat, dat verhaal. Dat zijn Geen altijd... broodje af, maar ik vind het wel een leuk vaat. Ja, ja, 1996, nog even het laatste wat ik kon vinden in de lijst. Een vliegtuig crash in de Andes. En toen dacht ik, dat ging ik googlen En toen kwam ik op natuurlijk de film Alive. Komen ik terecht. Nee, het is niet met dat het eten. Dat eten van het lichaam. Dat uh. was niet deze crash. Dat oh. was namelijk in 1972 of 1973. Dit ging over 1996. En daar kwamen 123 mensen bij om het leven. Het was een Boeing 737. Die op een donderdagavond vertrok uit Lima... En uiteindelijk, dus uh, nou, neerstorten op de, in de anders. En, uh, God, uh, uh, ja, heftig. 40 uh, Peruanen. Niet-Peruanen erbij. En drie Chilenen, geloof ik. En twee Belgen zaten er ook nog bij. Nou goed, altijd heftige uh, vliegtuigongelukken. Bijna niemand overleeft dat natuurlijk. Goed, dat zover. Even geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen? Ja, het is weinig. Omdat het namelijk een schrikkeljaar is. Ja, is Het is een kwart minder. Klopt ongeveer. Zeker. Nou, straks meer. Uh, en dan de verjaardagen. Dit is maar even een beetje Blackbirds. Eyes of the Lions hebben een C uit. Dit is titelstuk is op single uitgebracht. En dat hoor je hier bij Toebak Leef. Fijne toestel op aanstaan. Ja, mooi dit, hè? Blackbirds, is een Nederlandse band die, die maakt muziek. En Eyes of the Line is de nieuwste CD. en dit is erop te vinden. Ja, het is uh, 20 minuten over... Uh... It's my oh ja, It's my precies. My en het is tijd even voor de verjaardag. Wie is de jarig? En degene die vandaag jarig is en gisteren op het, uh, op het journaal... en ook uh, noem je dat in allerlei talkshows, kwam het al voorbij... Naast dat gedoe over dat biertje. Wat een druk wat heel slecht is voor je. Uh, Sonja Barend is vandaag 80 geworden. Ja, wat een leeftijd hè. Wat een leeftijd. Koningin van de Doc -show. En ze is meer dan ja. 40 jaar op de televisie geweest. Begonnen allemaal in 1966. Daar werd ze omroepster bij NTS. En later heeft ze ook nog allerlei programma's. Ze is trouwens getrouwd geweest met Ralph Inbar. Waar ze ook programma's mee samen maakte. En uiteindelijk, ja, s'avonds laat had ze natuurlijk altijd een talkshow. En daar kent iedereen natuurlijk haar van, van deze tekst. Bedankt allemaal voor het komen en luisteren. En voor straks toch lekker slapen en gezond weer op. Dat is, daar sloot ze het altijd mee af. Nou, dat kunnen echt... we nu ook wel weer zeggen. En nee. ze heeft natuurlijk wel wat, wat aparte mensen aan tafel gehad. Soms onder de, de schrijvermoordenaar Richard Klinkhamer. En uh, natuurlijk ook de laatste keer uh, die, die, die, die crimineel... Um, die met die neus? Nee, niet met de neus. Die is heeft ze niet ook niets... gehad? Nee, in de jaren zeventig heeft ze nog iemand aan de... Uh, de ja, de, ik, de... ik weet het. Er was de laatste serie over op zondagavond. Klopt, op Sonja. Daar, daar ja. ging het over. Okay. En dat was natuurlijk nog uh, pas geleden herhaald in de wereldrijd door. Ja. En dat kwam gisteren ook weer tevoorschijn. Want toen zat Peter R. Bij, uh, bij de wereldrijd, die was je aangeschoven. En Henny Vrienden had een lied gemaakt over uh, Peter R. Vies, waarvoor Waarvan hij zo boos was op Sonja Bakker. Of Sonja Barend. Want Sonja Barend die had natuurlijk ook die, uh, die, die gast geïnterviewd destijds. Ja. Waarom moest dat? En uh, hij werd er zo boos over. En nu ook weer... zag ben hij gewoon weer dat, boos? Dan werd hij geïrriteerd. Houd het hij... dan nooit op? Ja, maar... <laughs> het, is, het is... Nou ja, laat het los uiteindelijk. Maar toen zei een van de anderen... Want dat heb ik dan weer wel gehoord. Ja? Van ja, uh, volgens mij was dat uh, de, de, de, de co-host. Die zei... Uh, uh, ja, maar jij bent gewoon zo boos... Omdat hij die vragen niet van tevoren vorige gehoord hebt. Ja. Zo. En daarom dan moet je bedenken, en dan word je maar boos. Is dat Mark? Uh, ja, jij ja. ja, doet het goed hè? He? Ja, goed, heel goed nagedacht. Ja. Nou goed, uiteindelijk uh, is er ook al andere programma's gemaakt met Paul Witteman. Barend en Witteman heeft ze nog gepresenteerd van uh, 1997 tot 2002. Er is nu ook nog zelfs een, een prijs vernoemd naar haar. Ja, hè? dat is wel weer Barend Awards, ja. ja. Dus uh, bijzondere leuk, vrouw. Leuk. Echt leuk. bijzondere vrouw. Uh, wie vandaag ook jarig is, is uh, gaan letten. Galet heette hij. hij is Gilles. 1960. Nee. Wat was dat? Gilles heette hij. Goed, Gilles, ja, oké. Okay. Sorry. Ja, sorry. <laughs> ja, dat is uh, Galet, dat is een Algerijnse zanger. Ja. Maar uh, die, die uh, was, is vooral bekend dus met uh, zijn hit Aisha uit 1996. Oh ja. Die heeft dus echt, uh, echt uh, wekenlang in de top 40 gestaan. En hij wordt dus ook wel de uh, King of Rai genoemd. Nee. Nee. Okay. Maar een... ik vind het wel een leuk om eventueel als andere uh, de keuze te doen. Okay. Maar het nou. is wel een beetje langzaam. Die is ik zijn plaats van hè? Ja, die is ik er iets minder. Als je bij Kito. Ja, goed, zomerse ja, muziek. En uh, vrolijk. T uh, Tony Robbins uh, is ach, vandaag 60 geworden, coach, spreker en schrijver. Uh, motivator. Hij heeft echt heel veel bekende leiders. Heeft hij gecoacht ook. Hè? Mikhail Gorbachev, Prins 6 uh, Diana, Bill Clinton. En dat allemaal onder het moment. Ja, haal alles uit je leven. En hij is ook degene natuurlijk die ook uh, ja, Emil hun heeft getraind. Oké. Okay. NLP. Ja, hij de nlp ja. Hij is van NLP. Nou, maar hij klaar. was wel aangesproken dat hij laatst dat hij toch te veel uh, uh, aan de mensen zat. Oh. Dat weet je niet. Oh, dat weet ik niet. Oh. Nou, even een stukje uh, Tony wel, Ik vind het wel een knapper, hoor, Tony Robinson. Robinson. So all I'm trying to tell you is. Vandaag, denk op een opinion. Think of this is the most important subject of your life. Even though you may not have made it that way. Think of it as something that isn't a should, but a total what? A nou, het is bijna niet te volgen. Maar goed, maakt niet uit. Hij, hij, hij geeft coaches, uh, hij geeft lessen. Allerlei dingen om mensen te motiveren om uiteindelijk af te vallen. Ik heb er een tijdje niet zitten kijken. En het deed mij niet zo heel erg veel. Nee, maar wat ik op die manier. Het is dus, een beetje genoeg. Ja, maar hij was op een gegeven moment ook, dat heb ik ook gezien, een, een special van hem. En een heel gillant, dat heeft een vrouw. Tijdens zijn voorstelling heeft hij er laten bellen naar de man om het uit te maken. Oké. Okay. Want hij bevreegde jou seksueel. En zij dat vragen en iedereen dat gewoon horen. Yeah. Weet je, dat soort dingen. Dan ik van, nou, ik vond het uh, zeer onprettig. Heel erg op je yeah. huid, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja. ook erg naar. Ja, nou goed, uiteindelijk een, een, een ex zwager van mij. Uh, die heeft echt die lezing bij hem gevolgd in Hawaii en in Amerika op verschillende plekken. En ja, die heeft er wel heel betal. veel aan gehad. maar Uur? het is een beetje, Uur? Heel veel geld. Ja, heel veel geld. Ik weet ja, dat, dat heb ik er niet voor over, hoor. Dat had hij wel en het heeft hem al geholpen, maar uiteindelijk uh, oh. kon weer niet. Nou goed, okay. die dus uh, vandaag ook jarig is. Dus Ellen Pieters. Zij is van 1964, dus ze wordt. 56 jaar. Ja. En ze speelt echt in theater, film en televisieproducties En... Uh, <laughs> maar ze is heel erg bekend ook van het Klokhuis... en ook dat nog. Wat heeft ze in gespeeld? En Spijkers met Koppen. Dus, uh, en ook uh, dat ze ook uh, veel in de musicals speelt. Oké. Okay. Dus, uh, ja. ik, ik kon er geen beeld bekrijgen, maar goed. Nee? Hoe oud wordt ze vandaag? Uh, uh, 56. 56? oh ja, 56. Ja. Dennis Farina... Hij is een uh, acteur, was een acteur. Hij is helaas maar op 69 jaar geleden overleden in 2013. Hij is vooral bekend van uh, Amerikaanse uh, comedies. Hij heeft ook wel een tijdje gespeeld in dit. Law and Order. Hij speelt heel vaak een uh, agent, politieman... maar ook wel echt een, een uh, ras, echte crimineel. Het mag is dat hij zelf ook wel politieagent is geweest... van 1967 tot met 1985. Daarna ging hij dus veel meer acteren... en kon hij dat niet meer... Uh, Combineren. Uiteindelijk is hij zelf ook nog eens opgepakt geweest. In 2008. Illegaal wapenbezit. Dus uh, hij, uh, hij, hij weet wel uh, met dingen om te gaan. En uh, goed, hij heeft uiteindelijk ook nog een American uh, Comedy Award gevonden... voor zijn bijrol in Cat Shorty. En dan zou je denken, hoe klinkt hij ook weer? Nou, als je dit ook... heb je meteen beeld. Excuse me. Gentlemen, would you mind putting out your cigars, please? Come again. I asked, would you mind putting out your cigars, please? As a matter of fact, I would mind. Well, je ziet de reden. Ik vraag. All due respect, ik heb een grote New York strip zitten over daar. Kosten me $27 en change, en het smaakt alsof ik een sigaar eet. Listen, Ace. Nummer één. Oké, okay, nou goed, dit gaat een tijdje door, maar het is echt zo'n ja zo maf stukje uh, film. Het is bijna een soort um, ja, spaghetti western waar die mensen aanspreekt op het feit dat ze roken zijn, en hij ziet daar een steak te eten. En dit, deze scène is al uh, zeg maar 20 jaar oud, bijna. En oh. uiteindelijk dan geeft hij ze allemaal op een laser. Dat snap je natuurlijk ook wel. Omdat ze, ja, die sigaren moeten uit. Ja. Nou ja. Ja. Ja, goed, uh, vandaag um. uh, ik had ik nog eentje. En, oh ja, hier. Hem, um, Herman Hollert, Hollerit. Uh, hij leefde van uh, 1860 tot en met 1929. Hij is de uitvinder van de Ponskaart. Oh, ja, nou, en dat, dat is, is een... de voorloper het die van, de telex en zo en... van de telex, van IBM, okay. van allemaal dat soort dingen. Dat, okay. dat is eigenlijk de voorloper dat van die postkaart. Ja. Het is ooit ontstaan in Amerika, want toen moest er moest een, een volksstelling worden georganiseerd... om te kijken voor de grondwettelijke noodzakelijke basisdata. En huis van afgevaren moesten allerlei cijfers worden, bekend worden gemaakt. En daar hadden ze zeven jaar voor uitgetrokken. Uiteindelijk via een ponskaart, waar je dus allerlei eigenschappen van personen konden... Eh, rangschikken in kaartjes. in Gaatjes in kaartjes. En uiteindelijk heeft hij dus een machine ontwikkeld... die daar ook die kaartjes kon tellen. Daar uiteindelijk hebben 50.000 mensen... hebben eraan samengewerkt. 50.000? 50 mensen hebben het samengewerkt... om al die informatie te verzamelen. Dat is echt heel iets bijzonders. Uiteindelijk was het beraamd dat er zeg maar twee jaar aan zou worden gewerkt... om dat die volkstelling helemaal te doen. Uiteindelijk hebben ze dat in zes weken gedaan. Hij heeft... 5 miljoen dollar bespaard. Er was zoveel geld eruit had om zeg maar, die basisdata voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk uh, ja, is dat steeds sneller gegaan. Hij kon per dag weet ik van 5 miljoen kaarten tellen. Nou, het is ongelooflijk wat voor apparaat hij, uit, uit, hij heeft ontwikkeld. En dat, dat is dus de voorloper van de computer, bijna zeg maar. Ja. Dat is Hoe heet hij die nou? Hollerit. <laughs> Herman de Hollerit. Is dat, een, dat is een Amerikaan of een Engelsman? Uh, nou, het zal wel een Engelsman zijn... die uiteindelijk Amerikaan wordt. Uh, zo zit het meestal okay. rond dat tijdstip. Hè. Een beetje 18 zoveel. Wat dus ik trouwens nog niet wilde onthouden... Nou. dat is toch... Uh, uh, Gioachino Antonio Rossini. Rossini is heel bekend. Want uh, dat, je denkt, het nou, is niet zo. Maar hij heeft dus Elba Barbiero de Sophia geschreven. En Othello en Willem Tell. Hij heeft echt enorme opera's gemaakt. Dus hij was echt, uh, echt super bekend in zijn tijd... Dus dat is op zich wel uh, belangrijk om even te noemen. Even te noemen. Nou, dat zover de verjaardag. Straks hebben wij veel meer nieuws uit Zandvoort. En het begint zonnig te worden. Kom deze kant op. Het is vandaag voor het laatst 50 cent per uur. I'm a little bit off day. Something down inside me is different. Woke up a little off today. I can tell there's something's wrong.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 I could die today. I'm a little bit off day. feel like I could die today <laughs> hey, hey, yeah, Someone I loved Them I had to say goodbye today To someone that I love I couldn't even cry today I think my heart is finally broken Didn't need a reason why today I don't need a reason why today Ja, doe even normaal. You can all fuck off today. Ik, heb het, ik ken de band niet. Het heet namelijk uh, Five Finger Dead Punch. Zo. Wow. En ze staan bekend wow. om... Uh, nou, eigenlijk is wat ze maken is metal. Maar ze maken ook een beetje dit soort uh, boze muziek. Het klinkt een beetje als Three Doors Down. Dit is bijvoorbeeld ook nog een plaat van ze. Ride Met beelden van uh, soldaten ter plekke... Het gaat vast, vast over het leed wat ze daarmee maken natuurlijk. In Syrië of Afghanistan. Onze Amerikanen strijden daar voor uh, de vrede, zoiets uh, zal het zijn. Maar goed, dit is een nieuwe single van deze Five, uh, was het ook weer? five Finger Dead Punch. En het heet A Little Bit Off. En All fuck off today. Zo is het nou goed. Ik vind het leuk, een, uh, leuk, leuk bedacht dit. Goed, straks onder andere de ook En zullen we vandaag uh, oh ja, de Zandvoortse berichten? Die Zandvoortse ja, berichten. die hebben we nu. Die ja, hebben we zeker? nu? Ja, zeker. Ja, zeker. Um, wat ik wil zeggen, van, uh, ik heb dus gisteren alweer de belastingaangifte op de mat gekregen. Ja. Dus uh, ik denk dat er velen zijn die uh, met ons, die dat hebben gehad. Dus uh, helaas, we moeten weer uh, de heel reinigingsheffing et cetera gaan betalen. Oh, okay. Maar daarna hadden we feestelijk nieuws, want uh, de heren, de heren van de Lions is zaterdag in de eigen Sporthal kampioen geworden van de tweede klasse A. En na een ruime overwinning met de Sea, de, sea Devils, dus niet de Sea Devils, maar de Sea Devils kon de beker omhoog worden gehouden. Want het was allemaal niet zo vanzelfsprekend. En Leijs is nu in vier jaar tijd drie keer kampioen geworden. En gaat de komende seizoen opnieuw promoveren. Dus nou, dat vind ik toch wel heel leuk. Ze ja, zeggen weinig over sport, hè? Ja, ik, klopt, ik weet niet hoe het komt. Volgens mij zijn ze bij de regie zijn ze niet zo gek op sport. Dat zou kunnen. De gemeente uh, gaat uh, uh, wrakken handhaven. Het schijnt dat echt in bepaalde... Uh, uh, straten, zoals uh, Linea Straat bijvoorbeeld, dat zijn allemaal auto's, caravans, aanhangwagen, die staan er echt de hele tijd. Dat je denkt: van, wat zijn het voor? Die kunnen echt zo naar de, naar de crash, naar de, de, de, naar de, naar de sloop. Die staan daar echt al heel lang. En nu gaan ze dus uiteindelijk in kaart brengen. Gaat er geen kenteken ken op? Kunnen ze niet achterhalen waar het vandaan komt? Dan komt er een gele sticker op. Na een bepaalde datum, net als met die fietsen... worden ze gewoon verwijderd. En het schijnt dat het uh, college... heeft daar bevoegdheid voor om dit te doen. Dus wees gewaarschuwd. Het schijnt zelfs dat er even een of andere kerven ergens staat. En die kenteken is van terug te leiden... naar iemand in voorhoudt. Dus die, uh, nou goed, ik zal mijn slaapplaats binnenkort ook even weghalen. Ik heb natuurlijk ook hier een kerven staan. Hier. Ah, voor, uh, nee, goed, als hier de vrijdagavond uitgaan... dan kan ik hier die kerk slapen. Ik zou hem weghalen, dat, kan, dat snap ik, dat is niet uh, zo'n het Dus het wordt heel netjes, in zand, mooi om te horen. Okay. Er is weer, uh, een nieuw iets in het leven geroepen, dat is de, de, uh, een pas voor mantelzorgers. Je krijgt er geen kortingen mee of zo. Nee? Maar het is namelijk het idee dat mantelzorgers dit, uh, deze pas bij zich dragen. En die zeer pas is voor situaties wanneer er onverwacht iets gebeurt met een mantelzorger. Dat er niet uh, hulpbehoefenden alleen thuis liggen. En dat er niemand is die hun helpt om, uh, uh, om ze eten, drinken te geven, zuurstof, alles, uh, al die dingen meer. Ja. En uh, de gegevens worden op het pasje door de mantelzorger zelf ingevuld, zodat de juiste persoon op de hoogte wordt gebracht van het feit dat de mantelzorger op dat moment niet in staat is om de zorg voor een naaste te verlenen. Dus is hetzelfde als hè, dat je vroeger als moeder zei, van, nou mijn kind slaap, ga even een boodschapje doen. Ja, je kan wel omver worden, dan ligt je kind alleen thuis en dan komt er niemand. Nee, nee, het is logisch. Dat is, eigenlijk is het heel logisch. Ja, ik kan me herinneren van, uh, vroeger stond je weer op schoolplein, dan had je ook van die mensen die dan gewoon op een hand schreven, kind thuis. Ja, ja nee, goed, dat is, is belangrijk. Oh ja, dat kan je ook gewoon doen, dat is veel makkelijker. Ja, ja. Of een mantel of zorg, die en die. En je maar kan ja, hem ook ja. laten tatoeëren, ouder thuis. ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. ja, Je weet nooit wat erachter zit. Er kan één iemand gewoon zeg maar, wegvallen. En de, de, hele, de hele zooi, als kaarthuis stort in. Goed, nou, iemand, uh, een echtpaar. Uh, uh, uh, ja, een echtpaar, 60 jaar, bij elkaar. Het was feest. Afgelopen zondag was dat, geloof ik, Jos en Afra Baars Konijn. Uh, de een is 81, zij is 81, hij is 82. Ze hebben elkaar ooit ontmoet in Tuindorp, uh, Oost-Staan. In 1960 was dat, toen hebben ze ja tegen elkaar gezegd. En David Molenberg, als een burgervader, is op bezoek geweest die had een gaatje in zijn agenda gevonden, die is erheen gegaan. En die heeft ze verrast in het jeugdhuis bij de Protestante Kerk. Is hij op binnengeslopen aan de achterkant. In één keer stond hij daar met Amsketen om. En uh, heeft hij ze gefeliciteerd. Ze hebben drie kinderen: uh, Harry René en Jos junior. En uh, verder uh, is deze uh, de oude Jos, zeg maar, die van 82, die is heel vaak. Uh, actief geweest in de horeca. In nou, Amsterdam is hij heel vaak gewerkt. En uiteindelijk in het gevangenwezen actief geweest. En zij is interieurverzorgster geweest. Maar het grappige is, gewoon, ik zat dus bij Harry in de klas. Ik zit gelijk te rekenen. Ja? Maar ik word 59 en ik was dus een vroege leerling. Dus dan is zij wel netjes binnen natuurlijk huwelijk geboren. Oké, okay, oh, okay. is het geen moedje? 60 jaar, ja. Nou, mijn, mijn ouders zijn ook getrouwd. Het was ook een moedje. Nee, ja, toch? Klopt, ja, omdat ze zwanger waren voor mij. Oh. Zij, hè, mijn vader. Het was niet gelukt bij mijn vader. Goed. Nou, ik zal het <laughs> zal het ja, het spreken. ik heb nog, uh, Ja, er is komende woensdag 4 maart... is er weer een Alzheimer trefpunt. En uh, dan gaan ze het hebben over... Uh, dans en muziek prikkelen het brein. En het is dus uh, op... Uh, in, uh, in pluspunt in Noord. En het is van half acht tot negen uur... een maandelijkse bijeenkomst... om uh, mensen te helpen die uh, zorgen voor mensen met Alzheimer. Dat ze handige tips en zo. Oké, okay, nou, ik heb nog eentje. Ongeluk bij de Van Lennepweg woensdagochtend. En de vrouw was gewond geraakt om half tien. Botten ze met een busje hard op een personenauto. En die enkele meters knalten ze verderop. En uiteindelijk ook twee parkeer, parkeer, geparkeerde auto's. Die waren daarbij geraakt. Hup, wat oh, Helemaal verkeerd. Hulpdiensten en, uh, de, zijn... Uh, daar naartoe gaan, die hebben deze vrouw uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. En ze zijn nog aan het uitzoeken. wat er nou precies fout is gegaan. en waarvoor zeg maar, dat ongeluk is ontstaan. Nou goed, uh, ik zie nog even kijken of we nog iets anders hebben. of uh, Had je nou een, de, de, de keuze uitgezocht of niet? Ik heb er wel één uitgezocht, maar ik, ben, ik weet nog niet of jij het ermee eens bent. Dus doe eerst maar een andere. Ik doe eerst even een andere. Gaan we het er even over hebben? Ja, precies, we gaan er even over discussiëren. En dan heb ik eerst hier een uh, plaatje uit de doos. Ik. Uh... Oh ja, hier. Gareth Cinnamon. En dat heette, Where are we going? Goeie vraag: Waar gaat de reis naartoe? Dat is voor iedereen verschillend. Maar uiteindelijk leidt het eten ik oh, een gelukkig leven. Dit, hè, het, de, de, de plaat, ik heb het niet, Gary Cinnamon. En hij heeft een nieuwe plaat, die heet uh, The Bonnie. En Where Are We Going, de vraag waar we met allemaal heen gaan. Nou, geen idee. En momenteel heb ik nog geen... Ik heb de, de, de sirene vandaag nog niet gehoord. Oh, hey, hey. oh, toch wel. Ja, is er alweer nieuws? Oh. Is, is er alweer nieuws? Ik heb nog niet meer, meer gegoogeld. Ik doe het niet meer. Nou. Ik, uh... Nee, je doet het niet meer? Nee, ik wil het gewoon niet nou, volgens mij krijg ik net een nieuwsbericht weer. Goedenavond. Twee bevestigde gevallen van corona in ons land binnen 24 uur. Oké, okay, nou, ik weet niet hoeveel er nu momenteel zijn. Gisteren waren het er twee, vandaag misschien wel vier. En je moet ook niet zo. Het is belangrijk dat je niet te dicht bij elkaar gaat staan. Hè. Niet minder uh, afstand van twee meter of zoiets. Closer. What the fuck? I'm here to learn from you. Oké, okay, wat. Oh, dit is het helemaal. Nou herken ik het ook weer. Goed, het is uh, toepaklijft. Het is een beetje chaotisch, maar dat ben je gewend, geloof ik. En dag verluist je ook naar dit uh, radioprogramma. Het is 20 minuten voor 10. En het is echt zonnig deze kant op. En ik riep het al, 50 cent per uur kunnen we nog aanbieden... om je ja. auto hier te parkeren. Morgen is het allemaal anders. Laatste kans, dames en, en heren. Kans, Alleen vandaag nog tot 12 uur vanavond. Ja. Nee, tot tot. Tot 16 uur morgen, denk ik, hè? Nou goed, ik, ik, ja. ik, ik, nu, jawel. Het schijnt echt heel hip te moeten gaan worden. Voor 2040 moeten 200.000 forensen uit de auto op de fiets... En daar hoopt het kabinet nu een fiscale regeling voor hebben getreft, uh, getroffen. En dat heet De leasefiets. Per 1 januari is die aantrekkelijk gemaakt. En het schijnt echt dat je voor 100 euro per maand kan je dan al een fiets leasen. 100 euro per maand vind ik wel veel. Dat is heel veel geld, hoor. Ik, bedoel, ik, ik heb nog nooit 100 euro aan een fiets uitgegeven. ik rij volgens mij al, al 20 jaar op dezelfde fiets. En, en ja, ik onderhoud mezelf ook, dus vandaar dat ik er zo langer op kan fietsen. Maar het schijnt echt fietsen rondrijden van 7000 euro. Het uh, gaat nu bijvoorbeeld. Uh, iemand uit, uh, wat ging ook weer. Er staat één voorbeeld van een man die dan echt de hele tijd met de auto ging, maar uiteindelijk heel lang op de, in de file stond. En nu heeft hij zeg maar een leasefiets van 7000 euro, waar hij dus zeg maar een paar tientjes met aftrek van de belasting betaalt per maand. En hij heeft er ontzettend veel zin in om dan elke dag weer die 24 kilometer heen en terug te af te leggen. Deze man heet Rijn Aarts En hij heeft dus een speed pedelec, waar hij dus een kilometer haalt van ongeveer 45 kilometer, die zijn er gewoon zo in één keer. Een schoetertje, die hoor je aankomen. Maar dit man, die knalt je gewoon voorbij. En de, de ANWB is wel een beetje overbezorgd. Die zegt, van, ja, allemaal wel leuk. Maar is Nederland, die is al redelijk bomvol met fietsen. Zijn we erop berekend dat er één keer... van die toch wel snelheidsduivels tussendoor gaan vliegen. Het is mooi om ze allemaal uit de auto te krijgen. Maar dan moeten ze uiteindelijk gewoon allemaal op de weg gaan rijden. Want daar heb je toch minder auto's, zou je dan denken. Ja, nou ja, toch ook weer niet. Want er komen steeds meer auto's natuurlijk. Dat is ook wel heel Nou goed. Nou, dan... Alle thuiswerken gewoon. Uh, ja, dan dat... ben je er ook toch? En het is ook nou, beter. Krijg Je ook geen corona. Ja, dat thuiswerk leuk hoor. Moet ik me dan een paar van die gehandicapten... ...om thuis aan, uh, aan de nou, deur ja, laten afbezorgen? Nou, je, nee, maar je kan waarschijnlijk als je thuis werkt... Uh, uh, ...op afstand kan je bepaalde apparaten bedienen... ...dat je ze uit bed tilt en dat je ze laat wassen. Oké. Okay. Dat wordt wel een beetje spannend. De toekomst. De toekomst, dames en heren. Die leren. gaan we. Maar goed, het is ja. door, ik ben benieuwd of er zeg maar 200.000 Forenzen uiteindelijk de auto uitgaan... om op de fiets plaats te nemen. Ja, ik denk het niet. dat denk het ook niet. Nee, nee. In Amerika is er, waren er twee leerkrachten gedwongen om het slag te nemen... nadat ze zich beide verloofd hadden met een partner van hetzelfde geslacht. Daarop heeft de, hebben de leerlingen meteen een protest georganiseerd... En uh, het was wel heel grappig, want uh, de leerlingen die hoorden het. En ze hebben betoogd in de gangen van de school voor het gebouw. En het duurde ook niet lang voordat ook hun ouders zich bij de betoging hebben gevoegd. En elke leerkracht die lesgeeft op Kennedy Catholic High... moeten ze een verklaring tekenen waarin staat dat ze de katholieke waarden naleven. Maar ja, ze hadden nooit gedacht de school ook echt uh, leraren zou ontslaan hiermee. Dus blijkbaar zijn die uh, twee leerkrachten... hebben waarschijnlijk niet gezegd dat ze gay waren toen ze nou uh, les gingen geven. Ja. En uh, ja, nu zijn ze erbij. En ik, uh, ik ga wel even kijken of ze alsnog weer in, uh, in dienst genomen zijn. Of dat ze echt hebben uh, gezegd van nee, dat kan echt niet. Nee. Want uh, de, de Dubois zegt, uh, uh, die zegt ook van uh, die boodschap. Wat is dat nou voor boodschap? Het is we accepteren maar je, maar je kan niet bij ons werken. Dus, uh, daar, ze ik accepteer moet... als ik er zelf maar geen last van heb. Nee, en moeten die ouderwetse regels ook worden toegepast als een gescheiden leerkracht opnieuw trouwt? Of buitenechelijke kinderen heeft. Weet je, dat soort dingen. Ik vind, ja, nou, ik ben heel benieuwd. Dat heeft een staatje, we gaan kijken. Ach, het is allemaal een tussenfase. Straks zijn ja. we allemaal islam. Dus ik bedoel, er is er over. Maar het, dat duurt gewoon nog even 20 ja. jaar. Dat is, uh, dat, dat is de volkingsgroei die uiteindelijk gewoon nog steeds uh, ja, flink groeit. En dan moeten we ons toch langzaam gaan aanpassen. En we zijn een handelsland en gaan dat ook doen, want daar valt dan weer geld aan te verdienen. Goed, nou, ik kort door de bocht. Heb je al een. Van uh, Galet is vandaag jaar. Die ja, is van 19... Ik heb trouwens een, een stagiair, die heet ook uh, galet. Oké. Okay. We noemen hem heel vaak skelet. Skelet. Ja, het gewoon voor het grap. Oh, nou, ja. leuk grappig hoor. <laughs> Goed, hoe heet deze plaat? Aisha. Aisha. Ah, die ken je toch wel. Ja, Dat is natuurlijk. wel een heerlijk, nummer dit. Hij is vandaag jarig. Uh. Reine de sabbat, j'ai dit: Aïe, tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi, au retour de ton coup. les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïe, TV Aisha, gief Ja, wat een pijn. Geen reden voor pijn, want hij is vandaag jarig. Hij wordt vandaag uh, als Britney opgeweerd. Ik heb het al ergens opgeschreven. Kia, zo voor de hand. Gelepte. 60? 60. Hij is van 1960. Hij is van... Oh, kijk. Mooie ja, leeftijd. Mooie uh, leeftijd, toch? Nou, goed. Uh, dit was een van zijn uh, grote hits. Uh, nou, eigenlijk wordt hij 15. Meisje. Hé, hey, meisje. Hoi, hey, meisje. Maar hij wordt eigenlijk maar 15 dus, hè? Want hij is wel verschrikkelijk dat jaar. Oh, ja. ja <laughs> is het zeggen. Hé, hey, meisje. Hoi, hey, meisje. Hey, meisje. Hé, hey, lekker dicht. Oeh, oh nee, dat is zo. Ja, nou ja, nou, hallo. Dus ik een diep is ik na te doen. Dat is ook oh, helemaal niet okay. de bedoeling natuurlijk. Zijn jullie ja, dat ook in dat ding? Oké. Okay. Uh, nee, goed, dat is een conferentie van alweer. wat jaartjes is okay. geleden. Het is uh, Toepak Het loopt tegen tien uur. Het is tien minuten voor tien. En er is straks natuurlijk een goede morgen gezantwoord. Ik zit even te kijken of er al uh, contact is. Ik zal even wat knopjes indrukken. Volgens mij... Oh, ik zie hier ook wel een heel bijzonder artikel ja, nu. je hebt een uh, bijzonder artikel. Nou, ja. steek van wal. Dat heb uh... Hans, die, die vroeg zich af... zijn de kwartel in de schappen van de Jumbo... zijn die bevrucht? Als test heeft hij 160 stuks onder de broedmachine gelegd... en zijn vermoedens bleken te kloppen. Er zijn al negen eieren uitgekomen. Want hij kwam op het idee toen hij de afgelopen maanden... merkte dat de kwartel een andere smaak hadden. Ook zag hij vaak rode puntjes in zitten. Oh ja. En hij vermoedde dat ze al bevrucht waren. Al had hij gelezen dat het bijna nooit voorkomt. Dus nou ja, toen heeft hij een ouderwetse, broed, ik vind het wel ver gaan, een ouderwetse broedmachine aangeschaft. Zo! En inmiddels negen zijn eruit. Vier kuikers zijn dood gegaan. De andere vijf zijn springlevend. kerngezond. En hij zegt, ik heb al eerder kwartels gehad. Maar deze zijn een stuk levendiger. En hij heeft ze ook naampjes genoemd. Hij noemt ze naar de chicks die bij de Jumbo werken. Dus een Sylvie Pfft. en een Puk. Hij noemt ze naar de chicks die, die bij, bij de Jumbo, Jumbo werken. werken ja. Allee, maar hij heeft veel respect, hè? He? Hij heeft uit kunnen komen. Morgen verwacht hij je <laughs> een chicks. babyboom. Nou ja, hij gaat er een stuk of zes houden. Voor de rest gaat hij nu onderkomen zoeken. Wat grappig. Ja. Dus uh, het idee dat je inderdaad naar in de supermarkt gaat eieren halen... en je stopt ze in een broedmachine en kijkt of ze uitkomen. Ja, dat... Uh, ja. Ja, nee, het is grappig. Ik heb het volgens mij al eerder gehoord ook, hè. Nou goed, dan voel je naar... de chicks die bij de Jumbo werken. Nou goed, verder. Ik had nog een bericht liggen van... dat vind ik wel goed op te noemen, want ik, ik, ik was net een beetje het afgeven op Holland Casino... met die handgranaten. Was het was natuurlijk allemaal maar gewoon geintje gewoon. Maar het is geen dat... Holland Casino die heeft altijd zeg maar een, een, een, een, noem je dat, een pot staan. Daar kan je doneren aan goede doelen. Daar ja. gaan ze elk jaar weer voor kiezen. En ze hebben 1500 euro aan het dieren dierenhuis gegeven. Hier in het dierenhuis Kennemerland, En uh, dat, komt, uh, ja, dat komt er goed aan dat, uh, dat ze goed gaan uh, gebruiken. Een ja. van de vrijwilligers die echt jarenlang bij Holland Casino heeft gewerkt. Die heeft het doel aangedragen. En uiteindelijk uh, hebben ze het overgedragen. Van uh, Martijn Moes. Uh, dat is dan zeg maar uh, de casino manager aan Ellen uh, Kwarnter, Kan het niet uitspreken. is Jacqueline Veldhoven. En zijn er echt blij mee. En uh, dierenliefhebbers uh, maken daar gebruik van. Dierenasiel natuurlijk. Nou, ze moeten toch al het geld bij elkaar schrapen om voor al die dieren te zorgen. Want als je zoiets open, dan komen ze van heinde ver een diertje brengen natuurlijk. Hè? Ja, wat zit je nou weer mooie ogen te bekijken? Uh, nee, ik zit even het, het plaatje van die galette zit ik te delen. Yeah. En ik schrijf: hij wordt 15 jaar of toch 60. Ja, niet meer. Precies. Nou, uh, uh, no, no, ja, nog, wat, nog wat berichten en nog wat uh, bekijken. Nee, doe eerst even een muziekje en dan ja. straks hebben we nog veel berichten voor u klaar liggen. Hints is een band die ik niet ken en die ga ik nu even aan u presenteren. En ze hebben het over de Prestige Curse. En daar is de single Good Bad, Good Times, Bad Times. Houd gegeven. Iets hint, want dit is weer de Nederlandse uh, de dame die muziek maakt. Dit is uh, weer een ander beentje En dit heet Good Times, Bad Times. Een oude gegeven waar je toch altijd weer muziek over kan blijven maken. En ik ben echt... echt de laatste tijd is het natuurlijk weer... Uh, vaak in het nieuws discrimineren. Is iets discrimineren of is dat humor? En uh, nou, natuurlijk, momenteel heb je natuurlijk uh, het carnaval. Ja, En er is hoop over, toe, over de carnaval optocht in Aalst. En vorig jaar hadden ze er al een, een gekkigheid van gemaakt. Toen hebben ze namelijk een Joodse kar gemaakt. En dit jaar hebben ze het weer gedaan. De optocht bij Als werden Joden afgebeeld als insecten omgeven met goudstaven. En, en daar stond er ook nog allerlei verhaaltjes bij. Zelfs ook een klaagmuur hebben ze ook nog eens een keer gemaakt. Ja, dat was en, daar in, in Spanje? Nee, in Aalst. Hier in Nederland gewoon. Ja, maar in Spanje hebben ze dat dus ook gedaan. Ja. En daar hebben ze een gastkamer erbij gedaan zelf. Het gaat toch dit, is toch, dit is toch. En dan denk ik van. Wat, wat is dit? Ze bieden. Dat moet, moet ik echt even vertellen. Want dit is echt. Nou, goed, dan doe ik doe eerst mijn ding even. Ja. En deze, Dus hier in Aans hadden ze zelfs. Een, nou, ze hadden Joost insecten gemaakt. Met goudstaven dus bij. Maar ze hadden eigenlijk ook een klaagmuur. Met de tekst erbij. Ik zou ook klagen als je piemel is gesneden. Besneden. Besneden. Als er in je piemel is gesneden. Zo is ja. het erop. Ik denk, waar, waar komt dit nou vandaan? Ik kan me best voorstellen dat je karikaturen wil maken van, van, van mensen. En van Joodse mensen kan je dat doen. Maar er ja, zit natuurlijk ook nog wel heel veel pijn achter ook. Dus ik bedoel, waarom zou je dit doen? En ze hebben er werk van gemaakt. Ook die, die, die klaagmuur ook. Van goud dan gemaakt. En dan hebben ze van die hele grote tullenbanden om. Weet je wel, van die, van die aparte mutsen die ze altijd dragen. Waar, waar is dit voor? Weet je? Wat, wat wil je hiermee doen? Ze willen hier. Ja. Nou, het, het is echt antisemitisch. Weet ja, je wel? Je denkt van. Ja. Nou ja, goed. Dan ik jullie vertellen. Nou, ze, uh, gaan in ieder geval, ze gaan hier nog vragen over stellen. En uh, ja, het is uh, bijzonder. Het enige het woord wat ik uh, eruit kan krijgen. Oh, goed, er was dus een carnavalsopdracht in het dorp Campo de Criptana, ongeveer 110 kilometer zuidoostelijk van Madrid. Yeah. En ze zagen dus echt een, een gaskamer als een praalwagen. En de leden die waren, van de vereniging die waren dus uh, verkleed als uh, nazisoldaten met geweren. En gevangenen waren gekleed in de uniformen van. Van uh, concentratiekampen. Dus zij een... zeggen. Wij bieden ons excuses aan. voor het verdriet. te hebben veroorzaakt. Onze intentie was goed. Huh? We wilden geen haat oproepen. Nee. Ze wilden juist eigenlijk. Uh, oh, een stukje geschiedenis uitbeelden. Ja. Oh, kijk, dan krijg je een andere insteek. Met... Ja, dan toch? Ja. Is dat wat apartig? Ik bedoel, ik dacht een carnaval op Ze wilden de slachtoffers van de holocaust. juist eren. Maar ja, dat, dat hele, de Israëlische ambassade. in Madrid. die uh, vond het gemeen en vreselijk. En uh, volgens de ambassade maakt het optreden de 6 miljoen joden die werden vermoord door de nazi's belachelijk. En uh, ja, het is. Ja, uh, nou, maar dan moet je. het. Uh, omhoog, dan is de definitie van zo'n optocht van de carnaval. Is dus geen feest, maar is dan een statement. Ja, maar ik bedoel hetzelfde. Dat je bijvoorbeeld bij de, de, de kanaalparade. Dat je dus ook een. een boot ja. maakt. Ja, en dan, dan, dan is het uh, anders. Uh, dat van wij weten dat jullie hebben meegemaakt, dit mag nooit meer gebeuren. Maar mag je dan dat afbeelden of niet? Dat is de vraag. Ja. Los, dat is een stukje geschiedenis. Ik denk dat ze niet op één lijn zijn met het feit... wat wil je in zo'n zo optocht nou iets vertellen? Wat wil je dan? Nou, wil je dansen eromheen? Dit moet ja. niet meer gebeuren. Of dan moet het heel stil voorbij gaan. Dan is het een soort herdenking. Dat, nooit meer oorlog. Het is een bijzonder gegeven dat ze zoiets uh, bedenken. Nou ja, goed. ja, En daar werken ze dan een heel jaar aan. Hè? Aan zo'n optochtwagen. Echt, dat is zo frustrerend als het dan hard, hard waait en ja. dat het niet doorgaat. Maar nou, dat er niemand gezegd heeft van, joh, zou je dat nou wel doen? Ja, maar, nou, een jaar lang <laughs> is niemand in die schuur geweest. Die zich even achter op zijn hoofdkranten van, ga je dat nou wel doen? Ik Twee weet mensen. Niet, hoor, maar, uh... Ja, maar ook die hier in de aal. Dan zie je ook mensen, daar staan ze met z'n tienen bijna bij. En dan denk ik van, één van die tien personen denkt, zegt, misschien is het niet zo'n goed idee. Ja. Nee, hoor, we doen het gewoon. Ja. Ongelooflijk. Oh, een cool onderwerp. Ja, cool. Ja, ja. leuk zeg. Ja. Nou, we uh, uh, nou, draaien nog één plaatje en dan zijn we er alweer. Dan we gaan er alweer voor. Ja. Ja. Dus, uh, dit is Toebak Zeg dus ja. het. Prettig gezond. Volgende maand, zo is het maart. Echt waar, ja? lente ja. lentemaand. Jeet. Nou, ik ben benieuwd. Hoe het met het coronavirus is. Want daar heb je helemaal niet over gehad. Je ja, zou een afvraag of we er nog zijn. Dat, dat is toch even of de vraag. Op de slachtoffers, dan hebben gewoon hem... hoor, dames en heren. Ja, maak er maar weer grap over. Dat we zijn is er niet gewoon. de bedoelingen. Dat is, fout. Het is volstrekt onjuist. Climb to the top of the greasy pole. Sum my time in the capital. We're trying to say something relatable. Like how are things in general. Dat is image beeld dat ik projecteer. Stranger stopt en pay respect. Ask me if I'm in orde. In de pale money light. Een simpliciteit me. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.